Jelle Seubering met het NOS-journaal. Tijdens een technofeest in het Gelredoom in Arnhem zijn meerdere mensen onwel geworden. De veiligheidsregio vermoedt dat er met pepperspray is gespoten. Ongeveer tien slachtoffers zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. Het is niet voor het eerst dat er pepperspray wordt gebruikt op een festival. Zakkenrollers gebruiken het als afleiding om festivalbezoekers te beroven. Het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny... is afgelopen dag, negen dagen na zijn overlijden, overgedragen aan zijn moeder. Het is nog niet duidelijk of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar... en hoe hij wordt begraven. De negende sterfdag is in Russisch orthodoxe kerken een belangrijke dag. Daarom gingen op meerdere plekken in het land mensen naar de kerk... of naar een monument om Navalny te herdenken. En dat heeft opnieuw geleid tot arrestaties... Hoeveel is niet bekend. Afgelopen woensdag stond de teller al op 400. Snowboardster Michelle Dekker is als derde geëindigd op de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Krenica. Ze versloeg op de parallelreuzeslalom reuzenslalom de Oostenrijkse Daniela Ulbing. Het is de zesde wereldbekermedaille voor de 27-jarige Dekker. In 2022 won ze nog goud op de parallelreuzeslalom. reuzenslalom. De documentairefilm Dahomey heeft de Gouden Beer gewonnen. De prijs voor de beste film werd uitgereikt op het internationale filmfestival in Berlijn. Dahomey gaat over de terugkeer van kunst die in de 19e eeuw werd geroofd uit Benin door Franse overheersers. De zilveren beer voor de beste regisseur ging naar de Duitser Matthias Glasner. Hij kreeg de prijs voor de dramafilm Sterben over de toenadering vlak voor de dood. Het weer, het is nu 8 graden. Vannacht vrijwel overal regen. In de ochtend klaart het op en breekt af en toe de zon door. Aan het eind van de middag gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 needs just a little love, baby. -E. Say what I've got is what you need. A little love, baby. -E. Get the chill. Adem aden nimmer in